Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Zeker 600 mensen die kaartjes hadden voor het kerstcircus in Den Haag... zijn vandaag in verband met het slechte weer niet gegaan. Ze krijgen hun geld niet terug, maar de circusdirectie probeert er alles aan te doen... dat ze een andere voorstelling kunnen bijwonen. De foyer-tent van het circus bleef dicht omdat er veel sneeuw op het tentdoek lag. De meeste afvalrestaurants hebben hun bezorgers thuisgehouden... omdat het geen doen is voor de pizzakouriers en andere bezorgers om het eten weg te brengen. Het tweedaagse Dickens Festival in Deventer had ook last van het winterweer. Het spektakel trok zo'n 95.000 mensen, 25.000 minder dan vorig jaar. Dit jaar was een topjaar voor de Nederlandse bioscopen. Met de feestdagen nog te gaan zijn er nu al meer dan 25 miljoen kaartjes verkocht. Ruim anderhalf miljoen meer dan in 2008. Nederlandse films deden het ook uitstekend. En het is nu al zeker dat er dit jaar meer mensen naar een Nederlandse film gingen dan vorig jaar. Toen waren het er 4,2 miljoen. De komende tien dagen zullen Nederlandse films als Komt een vrouw bij de dokter, Anubis 2 en De Hel van 63... waarschijnlijk nog vele tienduizenden mensen trekken. Zo verwachten de bioscoopbonden. Eurostar heeft zijn treindiensten tussen Londen en Parijs en Brussel voor onbepaalde tijd stilgelegd. Alle tickets tussen nu en tweede kerstdag zijn geannuleerd. Het bedrijf neemt de maatregel nadat gisternacht vijf treinen urenlang, in een geval wel 16 uur, stil stonden in de kanaaltunnel. De oorzaak is waarschijnlijk condens die ontstond toen de treinen van de kou buiten de warme tunnel inreden en daardoor begaf de elektronica uit. Het. het bedrijf wil nu eerst weten hoe het soortgelijke problemen in de toekomst kan voorkomen. Doordat er geen Eurostars rijden zijn alleen al dit weekend 55.000 mensen gestrand. Dan het weer, alleen in het Noordoosten nog wat sneeuw. Minimaal vannacht tussen min 1 graad langs de kust en min 5 in Limburg. Morgen minder wind, een enkele sneeuwbui en middagtemperatuur rond of net boven het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw. Warmte. Warmte. warmte, kerst.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 Je naam is Richard Buitenek en ik presenteer het programma Inspiratie Radio. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. We hebben vandaag twee gasten, Annelies Boutier en Koen Blom. Welkom. Ja, dankjewel. Welkom, ja. dankjewel. Annelies is coach, onderwijsdeskundige en ze heeft er ook een boek over geschreven. Ze is trainer en ze geeft familie- en organisatieopstellingen. En Koen Blom, hij is haar partner, is psychiater, therapeut en geeft samen met Annelies familieopstellingen. Nou, de onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn... wat is een familieopstelling? Andere opstellingen, zoals bijvoorbeeld een organisatieopstelling. De kracht van het systeem en onze verbinding daarmee. En wie zijn Annelies en Koen? Nou, we gaan ook nog even live bellen met Tineke Gerlofs... van het spirituele Dansgebeuren Buddha Dance. Een onderdeel van het Swing Station concept... En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door een van onze gasten, in dit geval Annelies. Wilt u reageren, live in de uitzending is het mogelijk, door het volgende telefoonnummer te bellen, 023 57 30 -393. Dus heeft u een vraag aan onze gasten, of aan ons, of wilt u wat over het onderwerp vertellen, aarzel niet en bel ons 57 30 -393. 57 30 -393. En let op, Bel is alleen mogelijk wanneer je naar een live uitzending luistert. En het is vandaag 13 december. We gaan nu naar het eerste nummer van John Mayer met Who says? Me my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?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 I remember you looking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 Bij uh, Inspiratieradio. Nou, wij kennen elkaar al uh, wat langer, uh, Annelies. En uh, kom, ja. heb, ik heb jou wel eens ontmoet bij een van de inspiratielezingen. Uh, en uh, toen we zo aan het praten waren net, ik vertelde aan Annelies dat ik vanmiddag een uh, theatersport battle uh, heb gehad in het Jeugdhuis achter de Protestantse Kerk. En dat is zoiets als een improvisatietheater. Uh, en dan speel je dat tegen een andere vereniging. In dit geval hebben we dat tegen ADHD oftewel achter de Haagse duinen in Den Haag uh, gespeeld. <laughs> en, uh, en toen vertelde Annelies dat jij... Wat, wat vertelde je me? Ik was er heel erg verbaasd over. Nou, ik vertelde je dat uh, Keith Johnson... Een, een, een docent of een theatermaker uit Canada... deze methode ontwikkeld heeft. Kijk, theatersport. En die ken en dat, jij. Ja, en dat ik samen met iemand anders... vanuit een instituut in Drenthe... hem geïntroduceerd heb in Nederland. Hij is gekomen toen voor een weekend. En we hebben een weekend dit met hem gedaan. En van vanaf dat moment is het dus in Nederland ook ontstaan. Dus dat betekent dat ik vanmiddag niet op de plank had gestaan als jij niet hier was geweest? Nou ja, dat, is een <laughs> beetje, dat gaat een beetje ver. Maar het nou, is, je weet het niet ja, natuurlijk. Maar... Het is jaren geleden, ik weet niet meer precies wanneer. Ik denk al 93 of zo, maar toen is hij hier daarna ook nog een aantal keren geweest. Om het te, te leren aan ons. In 1993, ja. dus dan hebben we het echt over uh, 16 jaar geleden. Ja. Oh. ja. Nou, ik vind het heerlijk. Ik wil je heel erg bedanken. En ook namens mijn medeverenigingen leden. Want het is erg leuk om, ja, het uh, om leuk, te ja. doen. Ja, is heel leuk te doen. Ik heb ook uh, begrepen dat je een eigen programma had op uh, TV. Nee, de, op de, op de op radio. Op de radio, sorry. Radio 1. Ja. Dat was bij de KRO en dat heette De Huts. De Huts geklutste. En dat was een programma voor kinderen van zeg maar rond 12, 13 jaar. Dus eind lagere school, begin uh, middelbare school. En die maakten dan samen het programma met mij. En zij deden ook echt... Uh, zij hadden die interviews en ook zaten rond de tafel in de studio. Dat was altijd een uur lang op zondag. Dus met thema's als uh, uh, oud en jong of de tijd of gek zijn. Of dat ja. waren inderdaad leuke thema's met iets serieus en iets... Amusement erin. Ja. ja. Enig. Ja. Ja, en dan denken we natuurlijk dat Koen hier volledig bij moet verbleken, maar luisteraars, niks is minder <lacht> Ja, hoor. Koen heeft een vaste gast geweest op een TV-programma. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, dat is ook alweer tijd terug, maar uh, toen was ik de expert, de expert op het gebied van relaties en seksualiteit bij een van de eerste programma's van Veronique, toen die begonnen uh, uit te, te zenden. In de is dat, geloof ik. Ja. Ja, ja, klopt. En het was uh, een live programma om. Uh, zaterdagavond om 11 uur s'avonds. Ja, ja, ja. Dus we hebben onze sporen ook verdiend. Ja, leuk. Ja, klopt. En jij bent ook psychiater hè? Vandaar ik ben ook jij, psychiater, uh, ja. Vol, uh, ja. ja. Ben je nog dat steeds klopt. praktiserend, uh, Koen? Nou, ik ben inmiddels 67 en ik uh, oh, je werk je niet, iets uh, minder. Dus ik werk nu zo drie, vier dagen per week. Iets minder, dus, uh, drie, vier dagen per week. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. Hoeveel heb je er gewerkt? Ach. Nou, heel veel, Ja. ja. Ja. Ja, ja, het is altijd. Uh, ja. Je kan zoveel werken als je wilt in mijn, in mijn vak. Ja, leuk. Dus... Hey, we gaan het hebben over uh, familieopstellingen. Ja. En, uh, ja daar, daar zijn jullie uh, allebei heel erg bekend uh, mee. En Koen, ik wou bij jou beginnen met de vraag: wat is nou een familieopstelling? Ja, dat is niet zo makkelijk om heel kort uit te leggen... maar ik doe mijn best. Ja. We worden allemaal geboren in een familiesysteem. Hè? Dat zijn, en, en dat familiesysteem dat wordt gevormd door onze vader en moeder... onze broers en zusjes, onze grootouders, zo'n beetje de naaste familie. En eh, eigenlijk herontdekken we dat systemische weer. Dat onttrekt zich een beetje in onze dagelijkse werkelijkheid. En familieopstellingen is eigenlijk een hele simpele manier om dat familiesysteem zichtbaar te krijgen oh. en daar iets mee te kunnen doen. En dat doe je eigenlijk door uh, uh, uh, de mensen op te stellen en gerepresenteerd door anderen. Hè? Dus je gebruikt andere mensen die eigenlijk niet zo goed weten hoe en wat en die laat je representeren. En dan komt dat als het ware naar, naar boven, dan wordt dat zichtbaar. En uh, je zegt representeren, wat is dat? Nou, als je bijvoorbeeld uh, zegt, nou dan stellen we van jouw familiesysteem je vader en moeder en jou stellen we op. Ja. Dan zijn we meestal met een groep mensen en dan vraag je iemand voor je vader, iemand voor je moeder en die iemand je voor jezelf groep ja, je nou je om bent. te representeren. En die stel je ten opzichte van elkaar op okay. in de kring. Meestal zit je in een kring. En dan blijkt iedere keer weer dat die, die, die, diegene die je vader representeert ook op een hele bepaald soort manier je vader wordt. Okay. Bert Hellinger zei vroeger, op zielsniveau krijg je de uh, dingen te zien. En dat is soms heel uh, ja, confronterend, maar ook heel uh, verhelderend. En Bert Hellingen is de grondlegger, hè? Die heeft dat ontwikkeld, ja. ja, ja. In de begin jaren negentig is dat uh, over de wereld gaan lopen. Vanuit Heidelberg in Duitsland. En uh, ja, dat heeft een enorme vlucht genomen. Dat ja. is nu over de hele wereld verspreid. Ja, je hoort het ook, je kan geen kranten openslaan. Of ja. er is ja. iemand die familieopstellingen ja. aanbiedt. Ja. Als ik jou zo hoor, kom dan, dan begrijp ik iets. je zit in een zaal. Een lege zaal. Uh, je gaat daar met een groep naartoe. Bijvoorbeeld een man of tien. Ja. Onder leiding van een, waarschijnlijk een trainer of facilitator. Ja. Hoe van ons bijvoorbeeld. Ja. Annelies en mij. Ja. Ja. En dan uh, zeg je van nou wie wil dat inbrengen? Ja. Dan uh, steekt iemand zijn hand op en zegt oké okay, jij wilt wat inbrengen. Dat gaat dan altijd over een familie. Oké okay, wie is je vader? Kies maar iemand uit. Nou Wie is je moeder? Kies maar iemand uit. Misschien is er nog eens ja, een grootouder. Of misschien ja. broertje, zusje. Niet wat de vraag is of waar we naar willen kijken. Ja. En ook altijd iemand voor jezelf. En iemand voor jezelf. Ja. ja. En die worden allemaal zeg maar, naar voren gevraagd. En die zet jij hè, als, als persoon die het op gaat stellen. Ja. Zet jij al die mensen in die ruimte. Ja. Dat Die plek, dat zegt ook wat de analist. Waar je die mensen zet. Nou ja, wij zeggen altijd. Je moet ze, het, het belangrijk van hoe ver ze uit elkaar staan. En of ze, hoe de kijkrichting is. Of ze naar elkaar kijken ja. of niet. Want, of ze wat is het verschil kijken. bijvoorbeeld? Ja, het kan zijn als ze naar elkaar kijken, dan kunnen ze, kunnen ze eerder contact hebben. Als er echt iemand naar, met de, de blik naar buiten staat, dan betekent dat dat iemand niet direct in contact staat. Dus het grappige is, je hebt niet alleen een afstand. Hè? Bijvoorbeeld van twee meter is beter zeg maar, dan tien meter. Hè? Mm -hmm. als, als je al beter ja. tussenquots ja. moet je natuurlijk tussen kwant zetten. Maar het maakt ook nog uit of iemand iemand wel aankijkt of iemand niet aankijkt. Ja. Als, iemand, als je iemand wel aankijkt, ja. is het natuurlijk contact, een soort warmte, ja. genegenheid. Ja. En als je iemand niet aankijkt, dan is er een soort afstand. Ja. Ja. Nou, Het kan zijn dat mensen vlak op elkaar staan elkaar, en, en toch in de kijkrichting hebben en toch elkaar niet aankijken. Ja. Dan is er dus ja. ook, dan speelt daar iets. Het ja, is een aanwijzing eigenlijk, ja. dat er iets aan de hand is. Ja. En wat is nou, als je dat heel kort kan benoemen, wat is nou het doel van een familieopstelling? Nou, het, het is zo dat dat systemische uh, niveau... wat zich een beetje onder, ons dagelijkse, uh, onder onze dagelijkse werkheid bevindt... dat stelt eigenlijk veel meer eisen aan ons dan we ons realiseren. En uh, we zijn eigenlijk dat hele systemische uh, weer aan het herontdekken. Want ons, de manier waarop we leven wordt voor een heel groot deel bepaald... door wat het systeem van ons vraagt, als je zo zou kunnen zeggen. Mm. Dus het systeem eist een aantal dingen van ons... En dat kan uh, heel veel invloed hebben op ons leven. En uh, de methodiek familieopstelling maakt dat zichtbaar. En dat is uh, betrekkelijk nieuw eigenlijk. Ja. Er zijn heel veel culturen die dat allemaal nog heel goed weten... en die er ook mee leven... En wij, in, in de westerse wereld... wij herontdekken het eigenlijk weer. Ja. Mm -hmm. En maken het weer zichtbaar. Ja, en, maak, en het wordt niet alleen zichtbaar... Er, je kan, bent ook in staat om iets mee te doen. Zodat er iets kan veranderen. Precies, het, wordt, ja. het is ja. niet alleen een soort analyse... maar je ja. kunt er ook een soort transformatie... Nee, nee er ja. kunnen oplossingen ja, gevonden worden. Ja, ja. ja. Dat Mooi. klopt. We gaan eerst even naar het uh, eerste nummer. En jullie hebben een uh, cd meegenomen. En ja, wat gaan we doen? Ja, daar uitgenomen? staat muziek op van Anne-Sophie van Otter... In dit geval meets Elvis Costello. Ik vind altijd dat ze heel mooi zingt en prachtige muziek maakt. En ook hier weer zingt ze een lied wat we willen laten horen. En uh, ja, afgezien van dat ik het heel mooi vind en muzikaal, is het ook altijd iets van, ze zingt over eigenlijk hele gewone dagelijkse dingen en uh, laat doorschemeren of maakt ook heel duidelijk dat er iets meeloopt, een ander soort werkelijkheid, en in dit geval een engel, die door haar dagelijks leven in haar kamer uh, aanwezig is. Yeah. En dat vind ik dat ze dat heel mooi doet. Ja. We gaan luisteren naar Anne-Sophie van Otter en Like an Angel. long-awaited darkness falls, casting shadows on the Ik Welkom terug. We hebben als gasten Annelies Boutier en Koen Blom. En het onderwerp wat we vanavond bespreken is familieopstellingen. Uh, Koen, je hebt een mooi voorbeeld om het allemaal wat te illustreren. Ja, uh, kijk het gaat eigenlijk altijd over dingen waar mensen moeilijkheden eronder vinden. Dus bijvoorbeeld iemand ja, die is depressief, heeft het moeilijk, uh, leeft niet makkelijk... en probeert daar van alles aan te doen en dat lukt niet zo goed... En dan blijkt het uh, iets te zijn op systemisch familiesysteemniveau. Mag ik het even aanleggen uitleggen met dat is iets van vroeger? Iets van vroeger, ja. maar je stelt het dus op. En dan wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat er een, uh, ja, een diep verdriet in de familie is. Wat, uh, wat niet zijn plek heeft gevonden. Mm -hmm. En dat gaat van generatie op generatie. En als je dat zichtbaar kunt maken in een familieopstelling, dan kun je dat vaak ook oplossen. En dan heeft dat een hele verstrekkende en positieve effect op iemands leven. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat er gebeurde met die man? Was het dat mogelijk? Mm -hmm. Ja, nou dan je zou kunnen zeggen vanaf dat moment ik kan er een soort ontspanning optreden. en uh, ja, dan, maar, dan maar, maar, maar wat deed hij? Hij kwam bij jullie? Hij begon mensen uit te zoeken? Kun je daar iets over zeggen? Nou, je stelt het op. Dat dus is, bijvoorbeeld ja. je stelt de vader, en moeder, de vader en de moeder en hemzelf, zet je op. Ja. En dan blijkt er een uh, abortus geweest te zijn. Okay. Een vroeggeboorte voor hem in het gezin. En dat heeft heel veel verdriet teweeggebracht ah, ja. wat niet uh, verwerkt kon worden. En dat dus gaat dat dan een, een zelf... eigen leven leiden. En dat... of zo? Nee. Nee, dat verdwijnt eigenlijk onder de oppervlakte. Okay. En zonder dat men zich dat realiseert, loopt hij daarmee rond. Ja. En dat wordt dan zichtbaar als je het opstelt. Wist hij het dat van die abortus? Uh, ja, dat wist hij wel. Dat wist hij wel. Alleen uh, pas toen het opgesteld was en uh, bleek dat er misschien toch nog een eerder kind zou zijn, dan ineens herinnert hij het zich. Dus het is diep weggezonken. Uh, en uh, ja, tot zijn stomme verbazing speelt het dan een enorme grote rol. Hey, nou, nou, nou komt hij er dus achter van oké, okay, uh, je stelt je vader en je moeder op en er komt uh, informatie boven tafel over die bordes. Hoe komt hij achter die informatie? Wie zegt dat? Nou, hij herinnert het zich. Hij zegt ja, nou. Laten we zeggen, in de opstelling. Wordt zichtbaar dat daar een groot verdriet is en dat er iemand gemist wordt. En eh, nou ja, dan vraag je een beetje rond en je probeert. Het is een beetje een puzzel ja, die je probeert jullie, op ja, te lossen. Ja, ja. en dan blijkt er een, een vroege boorte te zijn geweest, ja, okay. voor hem in het gezin. En, en dat kan dat soort effecten hebben. Ja, en het herinneren hij zich vaag. En op het moment dat hij dat dan ziet... hij, Oh ja, mijn moeder heeft daar wel eens iets over gezegd. Ooit. Okay. En dan ja. blijkt soms dat hij het verdriet ja. op zich heeft genomen... wat eigenlijk bij die ouders zit. Ja, ja, en dat, ja. dat draagt iemand dan met zich mee. En het ja. is gewoon niet zijn eigen verdriet. Nee. En in een opstelling kan je daar dan iets mee doen. En wat wij heel vaak doen is bijvoorbeeld... Letterlijk iets teruggeven er wordt een hele zware tas of zoiets. Van oh. ik heb het voor jou gedragen en nu geef ik het je terug. Altijd goed naar de ja. ouders. Ja. Ja, ja, ja, en, ja, ja, en dat ja. mooi is dan altijd van dat iemand heel erg opgelucht raakt en dat de ouders inderdaad zeggen: Ja, dat hoort bij ons. En zich eigenlijk ook sterker voelen daardoor. Dat is heel interessant om dat te zien. Leuk. Ja. Ja. Dus als ik het goed begrijp, uh, die man die zet zijn vader en zijn moeder neer, zet ook iemand voor zichzelf neer. Ja. Op een gegeven moment. Die mensen die daar in die kring staan, die drie, die gaan al die tekst ja. vertellen. Hè? Dat is dus echt Die, op die het laten wel. het zien, die voelen het. En, en, precies, ja. en zonder dat ze dus geïnformeerd zijn door die cliënt. Precies, cliënten, ja. precies. Of die, ja. die, juist niet. Opsteller. Nee. Dat nee. is toch bijzonder? Hè? Ja, ja, dat ja. is in keer dat, bijzonder. Dat, klein. nou dat die mensen die informatie daten. Ja, dat, als, kijk, als ik dat goed kon verklaren, dan werd ik wereldberoemd en kreeg, kreeg <laughs> ik de Nobelprijs. Dus dat ga ik niet doen. Maar er is wel steeds meer aanwijzing dat, dat er informatie mogelijk is die niet in ons hoofd zit. Ja. En er zijn heel veel onderzoeken, worden er tegenwoordig ook gedaan om dat aannemelijk te maken. Eh... Um, bijvoorbeeld is een heel mooi onderzoek dat als je in een krant in de, aan de oostkust in Amerika een, een uh, cryptogram uh, plaatst. Dan wordt die met een bepaalde snelheid door de lezers opgelost. En als je hem dan s'avonds aan de westkust ook uh, in ja. de krant zet, wordt die twee keer zo snel opgelost. Heb jij dat over een collectieve onbewuste soms? Nou, dat is onderdeel daarvan. Ja. Het is meer... Uh, ja, Morfogenetische velden worden het oh. ook wel genoemd. Dat is een woord voor dat er inderdaad kennis is waar we uh, mee verbonden zijn uh, zonder dat het in ons hoofd zit. Daar zijn steeds meer aanwijzingen voor en familieopstellingen ja, dat laat dat zonder meer zien. Dat mensen die nergens van afweten daar kennelijk toch... Uh, ja, ja, een lijntje mee krijgen. Een ja. verbinding mee hebben, ja. ja. voor mij hebben de luisteraars nu wel even wat om uh, over na te denken. <laughs> ja, precies. Nou, luisteraars, wilt u ons uh, bellen over misschien een vraag? Dan kan dat. Ons telefoonnummer is 5730393. 5730393. Dus wilt u wat kwijt, wilt u wat vragen, bel ons. En let op, bellen kan alleen vandaag in de live uitzending. Het is vandaag 13 december. Nou lieve luisteraars, we gaan na de muziek het hebben over de kracht van het systeem. En onze verbinding daarmee. En tevens gaan we bellen met Buddha Dance live in Haarlem. En we gaan nu eerst luisteren naar Beyoncé met Ave Maria. mensen. We hebben het als gast Annelies Boutier in Koemblom en we hebben het over familieopstellingen. Annelies, we hebben nu familieopstellingen gehad tussen mm -hmm. en Er zijn ook andere systemische werken. En dat ja. is bijvoorbeeld organisatieopstelling. Ik weet toevallig dat jij er heel goed in bent. Nou ja, het is. Uh, de, de, nou ja, heel goed. In ieder geval, ik kan er iets over zeggen. Het is eigenlijk hetzelfde, dezelfde methodiek als die je in familie, bij familieopstelling gebruikt. Alleen doe je het nu voor organisaties. Want organisaties zijn natuurlijk ook systemen. waarin ook allerlei dynamieken kunnen spelen. die heel lastig zijn voor, om dat uit te zoeken. Dus het is vooral interessant voor. Organisaties en bedrijven waar ze wel eens zeggen we kunnen de vingeren er niet achter krijgen wat er speelt. Vraagstukken, problemen bijvoorbeeld een groot ziekteverzuim of veel verloop of een fusie die niet helemaal loopt dan is het ook interessant om daar ook een opstelling voor te maken en dan kan je heel veel zien wat er aan dynamiek speelt en ook weer iets in beweging krijgen en zetten daarmee dus het is dezelfde soort methodiek ik weet, want ik heb hem een keer meegemaakt... dat je veel zeg maar, directeur-eigenaar in je opstellingen hebt. Wat voor mensen stelt zo'n man op of vrouw? Hoe bedoel je als dat Als precies? hij een probleem heeft. Wat voor nou ja, dat, functies, uh, rollen zet die, worden nou ja, vaak opgesteld? Het ligt natuurlijk heel erg aan de vraag... maar als je nou een directeur-eigenaar... kan het gaan over zijn eigen vertrek of zo... als hij, als hij weggaat en hoe gaat het dan verder... Maar het kan ook zijn dat hij van plan is met een ander bedrijf samen te gaan. En gaat dat lopen? Dus je kan ook een beetje vooruitkijken in ja. de toekomst. Je kan ook iets over de strategie opstellen of zo. Is dat een goede keuze die we maken of niet? Op termijn? Of... Nou, en dan kan er soms iets duidelijk worden. En er kan soms ook iets duidelijk worden... van wat er uit de geschiedenis van het bedrijf nog niet goed is afgerond. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat een vorige directeur... Slecht weggegaan is. Ja. En dat geeft ook onrust in de organisatie. En het is ongelooflijk interessant en effectief om dat te doen. Even praktisch nu: die, die man die, die komt naar voren toe, die, die wil wat inbrengen, bijvoorbeeld ja. een fusie, of die wel of niet een fusie moet ja. gaan. Wat voor mensen stelt hij dan op? In, in zo'n opstelling, ja. nou dan stelt hij bij wijze van zijn eigen bedrijf op. Als, als één iemand? Als één iemand. Ja, dus en en zegt, Pietje kom naar voren, jij, jij bent de, ben de, bedrijf, Ja, in van, de okay. organisatieopstelling kan je ook voor iets of, of oh. voor iets abstract staan. Mm -hmm. En hij stelt iemand voor zichzelf op. En hij stelt iemand waarschijnlijk voor het andere bedrijf op. Ook iemand? En ook iemand voor zijn de directeur. Dier, ja. Er is al vier. Is vier. En, en hij kan ook nog een product opstellen. Een product? Twee producten, want misschien hebben ze wel allebei een ander product. En eens kijken wat er dan al is. En die producten is. gaan ook praten? Ja, ja in organisatiebestelling trouwens ook wel bij familie is dat soms mogelijk, gaat alles ook praten. Dus iedereen okay. heeft gevoel en ook als je ervoor, ik heb wel eens iemand voor een software systeem opgesteld en die ging ook huilen bij wijze van spreken toen hij merkte dat hij gewoon maar aan de kan, gedumpt was voor een ander systeem. Ja. Dus het is dus, heel interessant om dat uh, mee te maken. Ik vond het zo mooi dat uh, toen ik bij jou was, toen was er iemand die, uh, zijn bedrijf liep niet goed. Mm -hmm. En toen bleek dat uiteindelijk te maken te hebben met zijn doodgeboren broertje. Klopt ja. dat? Ja. En toen hij erachter was gekomen. Want het einde heb ik eigenlijk nooit gehoord. Want dat is alweer een jaar geleden. Is dat bedrijf daarna succesvoller geworden? Soms hoor ik dat en soms ook niet. Want we zeggen altijd... zelf ga je daar niet daar terug vragen. Nee, okay. Maar soms kom, krijg ik echt terug te horen... dat het helemaal precies zo gegaan is... zoals het in de opstelling ging. Ja. En soms ook niet. Maar dan is er wel iets in beweging gekomen. We zeggen altijd... er komt altijd wel iets in beweging. Oké. Okay. Nou, we hebben inmiddels uh, live verbinding... met... Uh, met uh, onze reporter, Mario van der Linden. Hallo Mario. Hoi Richard. Hoi. luisteraars. Ja, hallo. Jij bent, uh, je mag iets uh, di uh, dichter in de microfoon praten Mario. Als je... Kun je het zo beter ja, horen? Ja. Uh, jij bent uh, bij Buddha Dance, klopt dat? Ja, ik sta hier in het meterhuis. En samen met Tineke Gelofs, uh, Hier beter bekend als Didi Jam. Fijn. Okay. Mm -hmm. Oké, okay, dat klopt dus beter. Uh, Tineke, wil je mij vertellen, wat is Bouddha Dance? Boeddha Dance is een uh, tweewekelijks dansfeestje, alternatief trendy. En uh, is vanavond ook weer hier uh, in het wederhuis. En welke mensen bezoeken Boeddha Dance? Uh, mensen die je heerlijk houden van dansen, voluit dansen, blote voeten dansen, hoe je het maar noemt, alternatief en uh, we hebben prachtige muziek natuurlijk. En waarom op blote voeten? Um, ja, dat is anders dan als je met schoenen danst. Stel meer vrijer, ben je losser, kan je meer bewegen en het is niet verplicht blote voeten hoor. Maar Heel veel mensen zijn ook niet op blote voeten, dus ik moet over niet overdrijven. Maar uh, de mogelijkheid is om op je sokken of sloffen, of kousjes uh, dus of voeten, blote voeten en schoenen mag ook. Ja, en ik, ik zie die mensen allerlei uh, bewegingen maken. En ik hoorde ook net iets over vijf ritmes. Uh, kan je uitleggen wat dat is? Ja, we hebben altijd een workshop aan het begin van de avond. We beginnen tien over acht of negen. En we hebben op dit moment dan nu een workshop vijf ritmes. En dat is een uh, hele prachtige uh, dans-oefenvorm uh, vanuit Amerika overgewaaid. En nu verspreid over de hele wereld. En natuurlijk ook in Nederland. Wij weten hier ook wel uh, wat lekker en mooi en fijn is. Dus dat wordt hier nu ook gedanst heel veel in Nederland. En we hebben nu dan een uh, echte docent, niet uit Amerika, maar wel iemand die in Amerika is opgeleid. En die geeft nu een workshop in die uh, dansvorm. Ja, en uh, dit, dit is dat ook het soort muziek wat jullie straks draaien of wordt Nee, een, of... nee, nee. Het wordt, wordt veel dynamischer. Uh, Zo'n workshop is een beetje om erin te komen en er zit ook echt een weef in. Uh, begint rustig wordt dynamischer en luider. En nu komt er iemand binnen? Ja, zit maar weer. Ja. ja, sorry. Er gebeurt van alles en nog wat hier uh, om ons heen. Omdat er toch nog even wat uh, apparaat aangesloten moet worden voor straks. Um, sorry, maar uh, waar, jij zei... Ja, de muziek is veel dynamischer. Hij is dus nu op de achtergrond vrij rustig. Dat is uh, een wave. Dat, de vijf ritmes. De, de, ja, dat dansje, een wave. Het begint heel langzaam, gaat sneller naar dynamisch hoogtepunt. En dan weer terug naar stilte. En uh, wij zitten meer in die uh, uh, ja, in het middengedeelte, zeg maar vanavond. Dus het is een soort opwarming. Waarom? Ja. Ja, ja. Wat, uh, wat kost een avond nou, zo'n moeder bent? Het kost het? Het is 7 euro voor een avond. Ah, okay. Kunnen mensen nu nog maar hier naartoe komen eigenlijk? Ja, ja je kan hier nog heen. Ja hoor. Vas er nog allemaal bij. Ja, het is toch best wel heel erg druk hoor. Het ziet er, er allemaal heel gezellig uit. Het ruikt ook heel lekker binnen. Dus uh, ja. ook. Ja. Kunnen jullie ja. even uitleggen waar het is? Dan kunnen mensen daar naartoe komen. Sorry? Kunnen jullie uitleggen waar het is? Waar, waar het is, ja, het is in de, het meterhuis. Mm -hmm. Dat is vlak uh, bij de lichtfabriek. Dat is in de waardepolder. Mm -hmm. En het is eigenlijk vlak over de brug uh, bij het Spaar. Een stukje verderop, dan uh, moet je naar uh, links en dan moet je even goed zoeken. Het staat wel allemaal aangegeven mm -hmm. met bordjes, okay. maar dan kom je zelf uh, bij een hele. Prachtige ruimte. En is er nog een... Uh, is er misschien een Tino gewoon even vraag of er een website uh, is. Dan kunnen mensen misschien nog even nalezen. Jazeker. Ja, ja boeddha-dense aan elkaar. wwwboeddha En boeddha-b-u-d-d-h-a. -D -D dat schrijf je ook op heel veel verschillende manieren. Ja. Maar zo uh, hanteren wij het. Oké. Okay. De van de laat, ik het eigenlijk. Uh, overdag begint de workshop tot negen en dan van negen tot elf, half twaalf is het uh, dansen. En vanavond is muziek voor mij, <laughs> dat is steeds een verandering. Mijn collega even... zou maar de apparatuur doet het niet, dus dat is even nu hectiek. Uh, maar uh, de apparatuur wordt op dit moment aangesloten, dus ik ga Hallo? draaien. Hallo, Mario, ja? mag ik je ook wat vragen? Ja, tuurlijk. Uh, hoe, hoe is de gemiddelde leeftijd op die avonden? Ik ben al wat ouder, maar ik zou best wel mee willen doen. Ja, nou, ik denk dat Tineke daar beter een antwoord op kan geven. Want die is hier uh, aan meerdere avonden uh, mm -hmm. in de maand. Dus uh, uh, Tineke, mag ik jou die vraag doorgeven? Ja, ja, het is niet 18 plus dansen. Dus het is niet echt voor jongeren. Die mogen ook wel komen. Maar het is wel meer 30 plus. En dat gaat dan tot in de 70. Oké. Okay. Ja. Ja, dus okay. heb, uh, als je denkt, nou ik kan uh, bewegen. Het is het heerlijk om vrij te dansen. Dan uh, is het een prachtige avond om uh, lekker met elkaar te dansen. Exclusief. En hey, jongens, we gaan weer verder met de uitzending. Ja. Marjol bedankt, Tinneke bedankt. En uh, ik wens jullie een hele fijne avond en swing nog even lekker door. Ja, wij gaan nog even feesten. Oké, okay, super. Okay. Tot ziens. Daar. Dag. Het, ik kondig het, het volgende plaatje aan. Het volgende nummer is een Afrikaanse uh, muziek. Een Afrikaans nummer van, uh, hoe heet die? Ayub het heet Ayub Ogada. Oh nee, dat is zijn naam. Oh, wat stom voor mij. Met Kod Biro. Ik heb deze muziek uitgekozen omdat ik, ik, ik, ben helemaal, ik ben veel in Afrika geweest ben. Het is ook het continent waar het familieverband nog eigenlijk heel normaal is en dagelijks. En ik vind vooral in West-Afrika echt prachtige muziek te horen. Als gasten uh, Annelies Boutier en uh, Koen Blom. En we hebben het over familieopstellingen. Het is nu uh, bijna kwart voor uh, negen. Uh, Koen, jij uh, vertelde net in de pauze dat jij uh, ja, je hebt mensen natuurlijk uh, in je praktijk. Uh, eigenlijk grijp je al snel toch ook als psychiater naar het middel Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik nog steeds de invloed van het systemische onderschat. En dat mensen met klachten, als je individueel en dus alleen met hun gaat werken en kijken wat voor oplossingen mogelijk zijn... dan is dat heel moeilijk. Dus ik vind het heel belangrijk om eerst te kijken... wat er op systemisch niveau uh, meeloopt en problemen geeft. Als je dat ook op kunt lossen... dan is iemand ook vrij om individueel een behandeling te ondergaan... en dat met succes af te ronden. En zolang het systemisch in de weg zit, lukt dat eigenlijk niet. Dus ik uh, kijk altijd eerst systemisch... en dan pas uh, gaan we aan de gang. En als je zegt, van ik kijk eerst systemisch... dan wil je eigenlijk zeggen... Uh, dat, dat je eerst gaat kijken van wat is er vroeger uh, gebeurd? Ja, wat laat het, in, het familiesysteem familie? zien? Wat ja. wordt er van iemand gevraagd vanuit het familiesysteem? Waar is iemand mee bezet? Of wat loopt mee? Het is maar hoe je het zeggen wilt. Ja. En soms doe je dat met één op één. Zet je stoelen neer en maak je een opstelling op die manier. Maar meestal nodig ik mensen uit om naar een, een, een groep te komen. Waar we familieopstellingen doen. Ja. En het op te stellen. Gewoon te kijken wat daar zichtbaar wordt. En je doet het ook één op één. Hoe gaat dat dan? Nou, je kunt gewoon stoelen of kussens of papiertjes of wat ook. Kun je je vader opstellen, je moeder en dan kun je een opstelling maken. Ja, ja. Daar, zijn, daar wordt ook al vaak heel veel duidelijk. Maar het is sprekender en je kunt genuanceerder werken als je representanten gebruikt. Ja. Dus meestal vraag ik mensen om gewoon naar een workshop, een werkgroep, familieopstellingen te komen. Ja, ja. Ja. En laatst hadden we iemand bijvoorbeeld die had een Molukse achtergrond En uh, hij was al een tijdje in therapie. Niet met, bij jou, maar bij iemand een andere therapeut. Een collega, ja. En die deed een opstelling bij ons. En uh, meteen daarna is zijn uh, therapie gestopt. Want hij, uh, hij, hij had zo'n stap gemaakt erin. Het was zoveel duidelijk geworden. Ja. Dus dan was het was een soort voorbereiding geweest. en Toen een opstelling en toen was het eigenlijk... Ja, voorlopig is het in ieder geval niet meer nodig dat hij die, die, die, sessie, die sessies heeft. Dus ja. eigenlijk als je een familieopstelling doet, dan uh, heb je dus daarna heel veel therapie niet meer nodig. Het, dat ja, kan hè, zo het zijn. Het is waar. niet altijd zo, maar er nee, kan een zeker. enorme ja. verandering zijn. En ik vind die zin altijd mooi, die uh, nog eens iemand in Duitsland zei van... Je kan iemand leren zwemmen, maar zolang iemand een steen om zijn nek heeft, blijft die zinken. Ja. En wij zeggen altijd, die steen dat kan iets uit het familiesysteem zijn, wat je gewoon je hele leven meedraagt. Ja. En in een opstelling wordt dat, ja, ik kan dat verdwijnen. En als je ja. nou zo'n zo zwaar steen om je nek hebt. Hoeveel familieopstellingen moet je dat dan doen. Voordat je steen kwijt raakt. Nou dat is natuurlijk ook zo handig. Je doet het in één keer. Hè? Eén dus, keer. Eén dus vergeleken bij een therapie of andere behandeling. Dat zijn altijd toch intensieve en kostbare zaken. Je stelt het op. En je kijkt wat daar uh, loopt. En dat uh, kun je dan vaak ook oplossen. En dan is het klaar. Hmm. Ja. En dat is natuurlijk dus dat zo is interessant voor organisaties ook, want het is wat dat betreft een heel wat ja. goedkoper en effectiever traject dan dat je een adviseur binnenhaalt ja. die, die per uur gaat rekenen en zo. Dus ja. Ja. Ja. Want wat, wat kost een gemiddelde sessie, familieopstelling sessie als je iets inbrengt bij jullie? Nou, als je een hele dag meedoet dan betaal je 100 euro. Als je een opstelling doet zelf ja oh, dat, is, dat, dat lijkt heel goedkoop voor... Nou, vergeleken met alle andere behandelingen is dat heel goedkoop. Ja. Ja. En ook economisch in tijd natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, mocht mensen nou uh, geïnteresseerd zijn... Uh, waar kunnen ze jullie bereiken? Um, ik, we kunnen onze e-mail... Ik, ik heb een website. met l Dat is nogal heel gedoe natuurlijk. Oké. Nou, voor de luisteraars, als je morgen naar Uitzending Gemist kijkt... Uh, daar staat het bij. En waarschijnlijk ook gewoon op de website. Dan ja. Zetten we jouw website uh, erop. Ja. En we zijn te bellen. We wonen in Zandvoort. En we, we, ons nummer is 526-3451. Nog een keer. 526-3451. Uh, okay. en, en wij geven iedere maand een workshop in het jeugdhuis achter de protestantse kerk. Hetzelfde in jeugdhuis woens. waar ik mijn bed al ja. Ja, ja, absoluut. Prima ruimte. Ja, en eigenlijk heen. iedere maand verzorgen we één dag... en daar kunnen ja. mensen zich voor opgeven. Ja. ja. oké okay. En voor we, wat betreft mijn organisatieopstellingen... Dat, dat doe ik meestal nu op aanvraag. En dat is ook meestal in het bedrijf zelf. En dat okay. is weer een andere vorm... want dan neem ik soms mensen van buiten... het bedrijf of organisatie mee... als representant. Ah, die dus helemaal niets van het bedrijf weten. Dat is dus ook zo interessant. Om dat leuk. te zien hoe dat gaat. En doe je dat in het ja. hele land? Ja, als mensen dat willen. Dus soms krijg ik een vraag van de gemeente. Of soms krijg ik een vraag van een ziekenhuis. Of nou, noem maar op. Oké. Okay. Nou jongens, we zijn er helaas doorheen. Door de mm -hmm. tijd. Minister, ik vond het een heel leuk uh, onderwerp. <laughs> ja. We gaan uh, luisteren naar uh, muziek. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Michael Bublé met Haven't Met You Yet.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 Well, we I met dus. gaan nu naar de agenda. We beginnen met Helder de Waarnemer door Leo Roodveld. Nou, Christel is daar al geweest, en die was er zeer uh, enthousiast uh, over. In de Torbekkenlaan in Heemstede. En Het is, uh, begint om 8 uur en het is op maandag dus morgen op 14 december en het is 7.50. Dan een Ananda-lezing georganiseerd door uh, Herman, door Marciel Witteman. En het onderwerp is carrièrevrouw op het spirituele pad. Het is in de Doelenzaal in, uh, in Haarlem, in de bibliotheek. Het is op dinsdag 15 december, dus overmorgen en het begint om 8 uur. Kosten zijn 10 uur. 10 euro in de voorverkoop en 12,50 aan de zaal. Dan hebben we een mediumschap met Nicole van Olderen, een van onze gasten geweest ooit, en Susanne Martinez. Een avond waarbij de gidsen en helpers en overleden hun boodschappen via een medium doorgeven. Het is in de Kleine Houtstraat in Haarlem, het begint om half acht en het is op woensdag 16 december. En de kosten zijn 15. Euro. En reserveer is verplicht, want er zijn slechts 10 stoelen beschikbaar. Wilt u uh, nalezen waar u zich op moet geven of uh, wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl en dan de agenda aanklikken. Dan een workshop Stembevrijding door Marcel Zwart. Je stem mag naar buiten komen. En dan, dat is in de Filaterra Pernasje in Zandvoort. Het is op 16 december en het begint om... 10 uur en de kosten zijn 12 euro. En dan een healing en intentieavond door Tony Rekelhof in Heemstede. Dat is in de Torbekkenlaan in Heemstede. Uh, 15 euro toegang op donderdag 17 december en het is om 8 uur. En voor zover de agenda. We zitten alweer aan het einde van de, de uitzending. Ik wil uh, Koen en uh, uh, Annelies heel erg bedanken voor de uitzending. Volgens... Graag, gedaan. Hele, Graag gedaan. Hele leuke, inspirerende uitzending. En ik zou zeggen aan alle gasten, mocht u nog vragen hebben, bel ze of kijk op de website van, uh, van Annelies. Natuurlijk onze technici en muziekstamenstellers uh, Rob Spruit en Herman Harms ook heel erg uh, bedankt. Herman weer in de, in de rol van technicus vanavond in plaats van presentator. De volgende uitzending is op zondag 27 december om 8 uur s'avonds. We hebben dan als gast Michel de Roy in onze uitzending en hij gaat het hebben over Vital Leadership. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Christel Wingenen. Tot dan wordt de uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald en elke woensdagochtend om 11 uur. Wanneer u iets kwijt wil aan ons of wanneer u iets wil vragen, stuur dan een mailtje naar redactie@inspiratieradio.nl. redactie@inspiratieradio.nl. Straks kunt u nog luisteren naar Tapseppy, een programma met new age muziek gemaakt door Menno Veugen. Ik ben Richard Buitenek en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar het gedicht hebben en Zijn van Ed Hornick, voorgelezen door Annelies. Hebben en Zijn. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was de tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven. Is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven de dingen uitgeheven. Vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, is twee borsten, is naar de aarde hongeren en dorsten, is enkel zinnen, enkel botte plicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken, en daarheen langzaam worden opgelicht. Van ZFR via de kabel op 104.5 en in